Uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Tweede Kamer heeft de slachtoffers herdacht... van de aardbeving en tsunami in Sulawesi. Kamervoorzitter Ariep zei dat de beelden, verhalen en geluiden... uit het gebied grote indruk hebben gemaakt... en dat het hart van de Tweede Kamer... bij de getroffenen en de reddingswerkers is. Ook premier Rutte stond stil bij de ramp... Hij zei dat de vernietigende kracht van de natuur ons voorstellingsvermogen soms te boven gaat. Het dodental na de ramp is vanochtend door de Indonesische overheid bijgesteld naar zeker 1200.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 In de Amsterdamse staatsliedenbuurt heeft een motoragent vanochtend een man neergeschoten. Volgens de politie zag de agent twee mannen met een vuurwapen en schoot hij daarom één van hen neer. De andere man gaf zich daarna over. De politie heeft een vuurwapen in beslag genomen. De neergeschoten verdachte is naar het ziekenhuis gebracht. Olympisch short kampioen Suzanne Schulting zal vanaf deze winter ook op de lange baan in actie komen. Ze sluit zich aan bij Team ICO, de ploeg van Jorien Termors. Short blijft voorlopig wel het hoofddoel van Schulting. Eerder dit jaar won ze op de Spelen van Pyeongchang de 1000 meter. Dat was de eerste gouden Olympische shorttrackmedaille medaille voor Nederland.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 Dream life here Tell me that this world Is no place for them Then you can look me in the eye And tell me if you see a dresser Dit uh, prachtige werkje. En ook, wederom, dit weer opgenomen in Australië uh, in 1983. En dit album van uh, Joe Jackson... Uh, wat uh, gewoon heet... Uh, Live, 1980-1986. Het leuke van dit album is dat... Uh, dat het uh, op diverse plaatsen is opgenomen. Onder andere in Manchester, in Utrecht, in Sydney, in Melbourne... in Vancouver en in Tokio... Dus diverse plaatsen in de wereld waar dit dubbelalbum is opgenomen. En uh, het zijn dus uh, new interpretations of 22 classic songs, uh, including four different bands. Dus hij heeft 22 uh, nieuwe versies van, van liedjes, maar dat is typisch Joe Jackson, het is nooit hetzelfde. Uh, 22 versies dus met vier verschillende begeleidingsbands, waarvan er eentje was dat hij spuugzat was van gitaristen en dat er dus helemaal geen gitarist in volkwam. En daar is onder andere die uh, akoestische versie van Is She really, really Going Out With Him een voorbeeld van. Goed, we gaan straks naar een ander live concert, naar de tweede LP, de eerste zit erop. En we gaan bij Boudewijn de Groot natuurlijk naar de tweede kant. En dat opent met de grote hit van dit, uh, van dit album. Met op de akoestische gitaar. En dat is nergens te vermelden. Of uh, dat is nergens vermeld, moet ik dan zeggen. Staat nergens op. Ze staat ook niet bij degene die uh, bedankt zijn. Maar ze vertel, heeft mij dat zelf ooit verteld. Dat zij die partij heeft ingespeeld. Omdat zij zo'n soort gitaargeluidje had. Wat ze net op dat moment nodig hadden. Ehm... Um, Astrid Neik dus heeft uh, die akoestische gitaar ingespeeld. Uh, verder, de lange gitaarsolo is van Ben de Bruin. En uh, gaat u genieten van Jimmy. Oftewel, hoe sterk is de eenzame fietser? Zich kampioen waant. Hoe lang vergenoegd de zakenman zonder mededogen die concurrent verslagen vindt, zelf haast failliet gaat. En ik zit hier tevreden met die kleine opgeschoten zons, schijn, toerist en Met rot weer en het harde wind te gaan fietsen met een kind.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 Ja, ja, Jimmy. hè zijn zoontje toen de tijd. Nu intussen de grote jongen natuurlijk. Jim de grote speelt in musicals en doet van alles. Uh, toen als klein jongetje voorop bij uh, vader op de fiets uh, door de Kennermerduinen. En daar is dit liedje op gebaseerd. Hoe sterk is de eenzame fietser? Oftewel Jimmy. Uh, Joe Jackson weer. En we verhuizen nu met een noodgang naar Melbourne in, uh, in Australië. Naar 1984, om precies te zijn, naar de Body and Soul Tour. Zo heet het. En uit deze tour gaan we luisteren... naar weer een van die typische Joe Jackson nummers. Real Man. Hier is hij. All right, this is a song for... for the Australian rugby team... after their incredible triumph a few days ago. And of course for anyone else that wants to listen... all change. This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 het bij Joe Jackson vaak gebeurde... iets uit een keer hetzelfde doen, dat was er bij hem niet bij. Uh, hij uh, speelde vaak met zijn eigen nummers. En uh, ja, maakte daar toch weer eens vaak wat anders van. Dit klinkt ook weer anders dan het op de plaat deed. Goed, um, Real Man heette het dus. En het werd opgenomen in Melbourne in uh, Australië op, uh, in, in 1984... Uh, Baudouin de Groot en het volgende liedje is wel weer een heel uh, typisch Leonard Neig-achtig liedje. Uh, leuk detail nog, dat is dat het uh, nummer wat we dus nu gaan horen uh, oorspronkelijk Aunt Emily heette. En uh, dat hij er ook nog een, een hit mee heeft gehad, zelfs een carnavalshit. En dat voor Baudouin. Een carnavalshit samen met Nico Haak. Ja, was een iets alternatieve versie. Maar in ieder geval, hij heeft er wel een, uh, een hit mee gehad. Een carnaval zit dus met dit liedje. En het gaat natuurlijk om Tante Julia. En hier komt hij. Ik was een kleine jongen, zondagochtend was een hel...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 En plotseling stond dan op een klap even in haar handen in de wagen En ze zei je moet wat spelen voor je tante en de rest Omdat je jarig bent Ja, tante Julia Ik lijk alweer veel ouder Ik speel piano als u wil Maar haal uw borsten van mijn schouder En nu ben ik dan ouder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 Leuk liedje, toch? Jan Tante Julia. En, jammer, hij sloeg even over. Maar ja, dat heb je met LP's. En als je dat met een cd, dan blijft hij gelijk hangen. Dan kom je geen stap verder meer. Maar bij LP gaat hij gewoon door. Zo is dat. <kliek> Lang leven het viel. Ook al heb je dan een kraakje op de achtergrond af en toe. Nou, dat moet je maar voor nemen dan. He? Tante Julia, Boudewijn de Groot, van het Anderm. Hoe sterk is de eenzame fietser. Gaan verder met Joe Jackson. En wederom is she really going out with him? Ik zei het u al, het nummer komt drie keer voor. En in drie andere versies. En dat maakt het juist zo leuk. Want uh, Jackson uh, doet dat vaker met zijn werk: dat hij, dat hij gewoon een stuk, wat dan bekend is van de plaat, compleet opnieuw arrangeert. en er een heel andere versie van maakt. En dat uh, houdt het voor hemzelf natuurlijk ook nog een keer spannend. Als dat je steeds de nummers op dezelfde manier moet spelen... zoals je ze ooit een keer hebt opgenomen. En ja, daar kies je voor. Goed, het, nogmaals, het komt uit de, de Body and Soul Tour. En die tour is opgenomen in Australië. In Melbourne en in Sydney. Alleen, dit komt nog uit Melbourne vandaan. Ja, Melbourne, Australië. Is she really going out with him? De derde versie. I'm so awesome. Nice to meet you, nice to meet you. Nice to meet you. van uh, dit, uh, hitje, deze grote hit van uh, Jackson. En hiermee bewijs geleverd... dat je een nummer dus op heel veel verschillende manieren kunt interpreteren. En dat heeft hij dus ook gedaan. Eerst de ruige versie, toen de a cappella versie... en toen die acoustic uh, version. Um, en die komen alle drie voor op dit prachtige uh, album van Joe Jackson. Uit 1986 overigens. Goed. <tiek> uh, Boudewijn de Groot is weer in de beurt. En van hem...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 een antwoord schiep ik weer problemen. Ik heb zoveel gezien dat ik nu in het donker mijn ogen niet kan sluiten. Maar ik zou iets vertellen voor we slapen gaan.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 Dat wou ik je vertellen, voor we slapen gaan, dat ik je nodig heb. Ja, je kan toch zeggen, een typische Lennart Naag tekst. Uh, ik wou het zal je iets vertellen. En uh, prachtig mooi. En daar was hij, of is hij nog steeds uh, geweldig in. Dit soort prachtige melodietjes maken, dit soort gevoelige, mooie liedjes. En we zijn razend blij, dames en heren... want er komt dus weer een nieuw album... van hem aan. Hij is 74... en hij is eigenlijk productiever dan ooit... want vorig jaar kwam hij eh, maar liefst... met het prachtige nummer 1 album... Eh, Achterglas... wat ook weer geweldig was. En toen kwam hij maar liefst met twee albums... met de Vreemde Kostgangers... met Henny Vrienden en George Koijmans. En... Nu komt hij dit jaar alweer met een nieuwe plaat. En dat is echt geweldig dat hij dat doet. Even weg gaat hij heten. En uh, het worden uh, weer allemaal nieuwe liedjes. En een paar liedjes uh, komen als bonus tracks uh, dubbel voor. En uh, dat zijn dan liedjes die hij heeft opgenomen met die geweldige band uit Nederland. Die uh, voornamelijk bekend zijn natuurlijk doordat zij uh, de Eagles uh, nadoen. En daarom ook de Touch Eagles heten. En die hebben ook meegewerkt aan dit album, nieuwe album van Boudewijn. Nou, fantastisch natuurlijk dat, we dat, allemaal weer, dat ons dat allemaal weer te wachten staat. Zo wordt november weer een hele mooie maand, kan ik u vertellen. Met uh, de, uh, ja, de re-release van de White Album van de Beatles. En natuurlijk Boudewijn met nieuws. En nou, er komt nog wel veel meer. Prachtig dus. Joe Jackson, slow song. Opgenomen in Sydney, Australia. 84, daar komt hij. This is one of my uh, uh, favorite songs as far as my own songs go, that is. So I hope you like it. Slow song van Joe Jackson. We gaan gauw door met Bauderwein de Groot... en van het album Hoe sterk is de eenzame fietser... Parijs, Berlijn en Madrid. tekst is in dit geval van Ruud Engelander. Waarvan een paar dat me prima zit. En soms denk ik, ik neem de trein om weer eens in Madrid te zijn. Er staat een zak met wasgoed in Parijs, waarin een hemd dat mis ik voor geen prijs. En soms denk ik, ik stap eens op. En haal die zak met wasgoed, goed op. Oh, ik heb ook nog een koffer in Berlijn. Maar ik weet niet meer wat de inhoud wel kan zijn. En soms denk ik, weet je wat ik doe? Ik ga eens naar die koffer toe. Maar ja, Berlijn, waar mijn schoenen en mijn hemd en mijn koffer zijn. Wat moet ik met die grote steden? Wat moet ik met die resten van een ver verleden? Die schoenen zijn beschimmeld en dat hemd is te klein. En die koffer die zal wel niet te tillen zijn. Ach ja, Parijs. Berlijn Madrid, waar iemand anders met zijn voeten in mijn schoenen zit. Van dat hemd zullen ze wel een stofdoek maken. En die koffer, die doet ten slotte niets ten zaken. Wat moet ik met die dingen? Ik blijf zitten waar ik zit. Ik ben bij jou, daar weet Parijs, Berlijn Madrid.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 ik ga eens naar die boffer toe. Ja. Berlijn, Parijs, Berlijn en Madrid. Nou, de, je kunt er maar. De, uh, naartoe willen. Is gezellig. We gaan nog even naar uh, Joe Jackson. Even kijken op mijn klok hoe het met de tijd zit. Oh, komt goed uit allemaal. Um, Joe Jackson. Gaan we er nog één van draaien. En Be My Number Two. Opgenomen in uh, Vancouver in Canada. Is dit. number 2, dat was Joe Jackson en ik kijk even naar mijn klokje. Ja, ik denk dat we er nog net één kunnen doen. Het is een vrij lange. Uh, van het album Hoe Sterk Is De Eenzame Fietser van Boudewijn de Groot gaan we luisteren naar De Reiziger. En dit keer weer met een tekst van Lennart Nijg.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 Maar laat de kinderen komen, de kinderen van dit huis Laat de kinderen komen, laat de kinderen komen Ik heb aan ze gedacht Ze zullen mij niet kennen en ze zullen mij niet slaan. Ze hebben niets verwacht. En de groot dus met de reiziger. Met wederom een uh, gigantische solo erin van uh, Vera Bets. En uh, wij gaan door. En dat wordt waarschijnlijk de laatste die we gaan draaien. Kijken of we me uh, we zult wel zien. In ieder geval van Joe Jackson, uh, opgenomen op oktober uh, 20. Uh, 20 oktober 1986. En dat allemaal in uh, Tokio, in Japan. Daar is dit opgenomen. En eh, ook weer zo'n bekend nummer van hem in een nieuw jasje. It's different for girls. What the hell is wrong with you I can't see say to the right. Wanted to be sure y'all feeling right Wanted to be sure we want the same Ja, oké. Okay. Um, oké, okay, dat wou ik zeggen. Dat was Joe Jackson met Different for Girls. En uh, dat was het laatste nummer in deze uitzending van de vernieuwjaren. En uh, we gaan uh, er vandoor. Morgen ben ik er weer. Gewoon met de lunch. Samen met Ron. En uh, donderdag ons nieuwe team. Angela en, uh, <coughs> en Roy. En uh, wat mij betreft uh, en wat Angela betreft, denk ik ook... wensen wij u nog een fijne... Dinsdag toe. Ja, een hele fijne avond. En wat mij betreft, tot volgende week. Ja, wat mij betreft, tot morgen. Ja, wou ik zeggen. Dag. Dag.